Goedenavond, lieve, lieve mensen. Um, mijn naam is Yvonne Hagelaar. En ja, natuurlijk uh, ook weer bedankt dat je nu uh, luistert hier uh, naar deze lezing. Nou, in dit geval dus meditatie, met komen luisteren. Ik ben wie ik ben. En van wil ik dat wat ik ben... Met andere delen. Al wat ik heb zonder iets vast te houden. Al wat ik ben, want dat ben ik, zonder iets te verbergen. Ja, en uh, vorige week uh, ja, was ik alleen maar aan de drie eerste hoofdchakra's toegekomen. Nou, dat was niet echt een. Het uh, schoot niet erg op, maar <laughs> nu wil ik uh, de vierde, vijfde, zesde, zevende chakra doen. Hoofdchakra's doen. En dan ook weer niet helemaal volledig. De context tussendoor, uh, ja, ik spreek er wat tussendoor. Dat neem ik tenminste nu ook maar voor. En, uh, want ja, ik heb uh, eigenlijk een lezing op chakras, uh, een meditatie op chakras, heb ik uh, in het verleden wel meer keren, meerdere keren gedaan. Dus uh, ik zou bijna zeggen, zoek dat dan op. En als je dat, uh, als je dat uh, weer op een andere wijze wilt horen. Maar je kunt ook gewoon nu met me meegaan en, nou, eigenlijk eh, zou ik toch weer het dezelfde manier willen beginnen als alle andere lezingen en andere meditaties. Ja, en eh, zet dan even je voeten rustig naast elkaar op de grond. Nou, niet, niet kruisen, hè? met je benen gewoon op de grond zetten. En adem eens eventjes flink. In en uit. Nu je weet dat je ook diep kunt ademhalen, dus vanuit je onderlichaam. Valt het je dan ook niet op dat er zoveel mensen zijn die helemaal hoog in hun borstkas ademen, of zelfs bij hun keel zo de adem naar binnen halen? En dat het heel kort is, hè, die ademhaling. Zo, ja, Ik stel me een beetje aan, maar dit om je te laten horen. Om te, en dan gaan ze praten. Dus het is maar een hele korte ademhaling. En zie je het voor je dat je alleen maar de bovenkant van je longen gebruikt. Hè. Dus je gebruikt helemaal niet die je hele long. En je kunt je voorstellen dat eh, als je met je verbeelding de adem helemaal uit je zutvlak haalt... Helemaal van onder in je lichaam. Dat je dan je adem ook helemaal gebruikt. Hè? Dat je longen dan ook helemaal gebruikt worden. Misschien word je er wel een beetje duizelig van in het begin. Dat zou het toch zomaar kunnen. Want meestal krijg je lichaam, lichaam zo'n hoop uh, zuurstof te verwerken. Dus doe het in het begin maar een beetje rustig aan. Maar zo zie je dat er meerdere soorten ademhalingen zijn. Hè? De meeste doen het toch wel. Ja, ik heb het wel eens eerder gezegd, je kunt het op de televisie heel goed zien als ze mensen in een praatprogramma praten. Dat doen ze dan, ja. En uh, dan zie je aan hun schouders, <hijen> zo, en dan gaan ze boven in die, in die schouders ademhalen. Nou, dat is de, de snelste manier om een lekkere hoofdpijn te krijgen. Ja, al die energie gaat bovenin zitten, hè? kun je je voorstellen. Je haalt die adem helemaal niet onderuit je lichaam. Nou, dan is er nog een ademhaling die zo'n beetje bij een middenrif is. Hè? Zo, dat zie je dan uitzetten, die, die, eh, die ribbenkast. Nou, het is ook goed hoor, maar er is er nog eentje. En dat is dan ietsje lager nog vanuit je buik. Ja, dat is nog weer ietsje beter. Nou, dan komt die adem ook weer bijna door je hele lichaam, maar er is er nog eentje. En dat is de allerbeste ademhaling. En die komt helemaal onder uit je lichaam vandaan. Dus allemaal met je visualisatievermogen, hè? je verbeeld het je. Doe het maar eens. Dus eerst onderin ademhalen, en dan in het midden even, dan met je borstkas. Je borstkas een beetje rechtop zitten, en dan zo. Je voelt gewoon je hele lichaam vol stromen. Met adem. Kun je je voorstellen dat als je dat heel rustig doet. Dat je dan ook in een ander gevoel van tijd terecht komt. Dat je het gevoel hebt dat de tijd van jou is. Dat je helemaal niet zo haastig hoeft te doen. dat als je... De tijd geeft aan jouw ademhaling, aan jezelf, dus erkenning geeft aan jezelf. Dat je dan op een andere manier ademt, ja inderdaad, maar op een andere manier je leven leeft. Sommigen denken dat ze altijd in de haast moeten leven. Nou, dat heb ik ook heel lang gedacht hoor. Maar ik ben erachter gekomen dat dat niet hoeft. Je kunt al de tijd nemen die er is voor jezelf. En weet je wat nou zo gek is? Hè? Ik, ik doe dus uh, deze meditatie en dan denk ik wel eens, nou kom, laat ik wat rust tijdens de, tijdens het, uh, tijdens de, de uitspraken doen. Hè? Dus, dus wat, wat, wat rust nemen, dus een, een tijd stil te houden en dan denk ik, nou nu is het toch wel heel lang geweest hè de stilte. En nou, ik luister niet zo heel vaak terug naar een meditatie of een lezing van mezelf, maar ik deed het dus eh, na aanleiding van de lezing van de afgelopen week. En ik vond het een verrassende ontdekking, dat ik die hele lange stukken van stilte er helemaal niet tussen vond. Dus die stilte stukken, die waren in mijn hoofd, die waren in mijn gevoel. Maar die waren helemaal niet te horen. In de uitzending. Er was wel wat stilte, maar ze waren niet zo lang als ik het gedacht had. Dat is ook weer een ander aspect van de tijd. En zo kun je natuurlijk daar over de tijd heel fijn nadenken. Heerlijk over nadenken. Maar ook over die ademhaling. Nou, je moet het natuurlijk allemaal zelf weten, maar je zou er eens over na kunnen denken om je ademhaling op een andere wijze te doen dan wat je tot nu toe gewend was te doen. Je hoort altijd in het begin van mijn lezingen, hoor je, de, hoor je dat euh, ja, een soort mantra-achtige wijze, dat ik je vertel, adem rustig in. Hou die adem even vast en adem rustig uit. Nou, als je het zou tellen, zou je zien dat het. Hou die adem. Wat zeg ik nog, adem rustig in. Dat zijn ongeveer zes hartslagen. Zes tellen, zes seconden misschien, maar zes hartslagen. Hou die adem even vast. Er zijn drie hartslagen. En adem rustig uit. Er zijn ook weer zes hartslagen. En zo adem je weer zes hartslagen in. Maar weet je, om dat zo met die hartslagen te tellen... Nou, ik doe het wel eens een keer, maar bij, bij drie of vier ben ik de tel kwijt. Ja... Dat werkt dus bij mij helemaal niet, maar het werkt dus wel met deze zinnen. Hè? Dus, adem rustig in. Hou de adem even vast. En adem rustig uit. En adem rustig in. En hou de adem even vast. rustig uit. Op die wijze kun je visualiseren dat je alles van deze dag van je schouders af laat glijden in die uitademing. En je kunt je visualiseren dat je die uitademing naar je derde chakra brengt. Hè? Dus naar je, eh, je navelchakra. Navel -navel of je zonnevlecht. Plexus solaris. Vorige week was het dus inderdaad gegaan over de drie eerste chakras hè, van je lichaam. Dus de drie eerste hoofdchakra's. En ook nu is het me ongelooflijk genoegen om nog die paar woorden van een eh, paar laatste woorden van de, de, de meditatie van vorige week te herhalen. Dus van de laatste minuten, hè. Wat kon je toen horen is. Want het licht is niet van jou gescheiden. Het licht is wat jij bent. Dat was, dat is. En dat zal altijd zo zijn. En dan zou je kunnen zeggen, nu, nu, op dit moment. In het altijd durende gevoel van nu. Leef niet meer in... Die gescheidenheid, dus dat je niet weet dat je in het licht bent. Leef dus niet meer in die gescheidenheid, maar weet, weet je één met dat licht. Voel je één met dat licht. En dan weet je dat je je nooit meer uit dat licht laat halen. Uit dat evenwicht dat jij zelf bent, laat je je nooit meer uithalen. Niemand is sterker dan dat wat jij bent, dat licht. Niemand heeft de macht en je kunt ook nooit de macht aan die ander geven om jouzelf uit dat evenwicht te halen. Als je dat toch doet, dan ben jij daar verantwoordelijk voor. De ander kan nooit dat licht zijn wat jij bent. De ander is dat zelf, maar het heeft met jou niets te maken. Jij bent dat licht. Want jouw evenwicht, dat wat jij bent, is jouw liefde. Dat is jouw ziel. Dat is jouw licht. Dat is allemaal één vorm. En die is zo immens groot, dat niets, maar dan ook niets, daartussen kan komen. Geen oordelen of veroordelen van anderen, maar ook geen afstand, geen haat, geen, geen onvrede. Alleen maar die liefde, dat licht. Zie je dat jij dat bent? Dat is wat jij bent. dat er eenheid is en geen gescheidenheid. Alles is één in die vorm. Dat zou je, dan zou je kunnen zeggen dat je het helemaal fijn kunt persen tot een, een, een stipje dat... nou, een miljoenste van een stipje. Maar dat het tegelijkertijd... Zo groot is, groter dan het grootste, maar misschien nog groter dan het hele. Dat is de eenheid die jij bent. De gescheidenheid van de dingen is van de aarde. Maar zie dat je dat los kunt laten. En dat je je heel voelt in jouw licht. Hier gaan al mijn meditaties, al mijn lezingen over. De ene keer laat ik het op die wijze horen de andere keer op die. Soms zit er een vraag van iemand tussendoor die dan tegelijkertijd beantwoord wordt. Maar wat je niet in de lezing werkt. Alleen degene die de vraag stelt. Dus ook voor jou, lieve mens die nu luistert. Nu, in het nu, in een moment, in een toekomst, die als je het naar je toe trekt, ook nu is. Ja, ook nu, als je hier straks in het dagelijks leven, je leven leeft, kun jij besluiten jouw leven één te laten zijn met jouw licht. Want weet je, het grote geheim is dit. Jouw licht met de God in jou. Want jij en dat licht God en ziel zijn. Daar zit niets, daar zit niets tussen. Dat is eenheid. Dit is wat er, nou, voor de tijd van de Bijbel, voor de tijd van de Koran, al aan mensen werd gezegd. Nog steeds gezegd worden, daar deze aarde een plaats is, waar zielen steeds terug willen komen om hun, om hun rat van wedergeboorte in te vullen. Om alles mee te maken wat ze wensen mee te maken. Om de dingen weer te henen die ze in hun vorig leven anders hadden kunnen doen. Of in dit leven anders hadden kunnen doen. Want nergens in het universum kan een mens zoveel van de moeilijkheden leren als hier op deze aarde. Lessen van anderen, dus door anderen gegeven, zullen altijd tekortschieten. Maar de dagelijkse gebeurtenissen, of laten we zeggen de grote gebeurtenissen die in een leven zich voordoen, zullen een mens laten nadenken. Zelf nadenken over het leven. Leren van de gebeurtenissen die plaatsvinden, het ervaren. Het accepteren en loslaten. Dus het leren van de gebeurtenissen die plaatsvinden in jouw leven, of buiten jouw leven om, en plaatsgevonden hebben, geven jouw leerstof om over het leven na te denken, op welke andere wijze dan ook, de mens zal niet willen leren, het sterven van mensen, het sterven van hun familieleden, grote groepen mensen. Sterven, dus geboortes zullen mensen doen nadenken, ziektes, ongelukken. Zullen mensen doen nadenken dat er meer is. Meer dan eens kun je om je heen zien dat mensen, hoe erg het ook was, door sterven of wat dan ook gingen nadenken, Overleven leven en dood. En soms is het zo dat eh, mensen van de aarde daar pas over na denken eh, en, en zich in een andere wijze van denken, zich nou, storten, mag ik wel zeggen, eh, nadat ze programma's hebben gezien die, ja, die, eh, ja, waar sensatie in zit, waar ik overigens geen oordeel over wil geven, maar wat overigens best goed is, want ik ga daar niet over natuurlijk, maar waar, waar wel het spektakel om de hoek komt kijken, maar waar mensen van leren om, eh, om te leren dat er een andere wijze van denken is, een andere wijze van omgaan met de dingen is, zo komen ze daartoe. Om, om erover na te denken, over leven en over de dood. Maar weet dat het altijd, ook al doe je eraan mee, altijd met eigen verantwoording is. Hè? En voor veel mensen is het de eerste keer dat ze hiermee, dus met het, eh, het nadenken over leven en dood, het nadenken over het leven, over de vrede in jezelf, of spiritueel denken, noem het zoals je graag zelf wilt, als je daarmee in aanraking komt, dan is het vaak voor heel veel mensen, voor de eerste keer nadat ze een programma op de televisie hebben gezien hierover. En is daar wat mis mee? Nee, ik zou zeggen van niet. Want zo heb je voor iedereen een eigen trilling, een eigen bewustzijn. Iedere trilling heeft, nou laat ik het zo zeggen, zo heb je voor ieder bewustzijn, voor iedere trilling mensen die anderen hierover willen vertellen. En natuurlijk heb ik het dan weer altijd over uh, vormen van de dood en het leven hierna, hè? dat je daarover nadenkt. En dan kom je vanzelf op de gedachte, ja, dit is de aarde, hier leef ik, nu, op dit moment, en hier is de wet van de vrije wil. En ja, inderdaad, je kunt alles zeggen, maar je kunt je ook afvragen. Waarom zou je dat doen? In sommige gevallen. Altijd met eigen verantwoording. Maar goed, eh, laat ik niet aftwalen. We hadden het erover dat, ik, eh, dat we de volgende chakra's zouden doen. Maar laten we toch nog maar weer even beginnen met de eerste drie chakra's. Dus het wortelchakra, chakra, het eerste chakra. En ja, haal hem daar eens flink in. Helemaal. En adem rustig uit in dat chakra. En als je het nu voor de eerste keer hoort, nou dat chakra zit zo'n beetje bij je bilnaat, zo daarboven. En het heeft de kleur rood en adem daar nog maar een keer in. En hou die adem even vast en adem uit in dat chakra. Op die wijze geef je erkenning aan je chakra. Je zou kunnen zeggen dat je het... Schoonmaakt op die manier. En het is echt zo, dat als je zelf al je chakra's zo langs bent gegaan, al je zeven chakra's van je lichaam, je hoofdchakra's langs bent gegaan, dat je je dan ook een stuk beter voelt. Je kunt alles weer aan doen. Maar neem daar rustig je tijd voor. Ja, en dan eh, je tweede chakra, hè, dat mild chakra, dat ietsje hoger zit. Nog geeft daar de kleur oranje adem. Adem daar eens diep in. En adem daarin uit. We gaan nog eens keer met al je aandacht naar je navelchakra. En adem daar nog eens een keer in. Zie dat heldere licht van de zon in jouw zonnevlecht in je navelchakra. En laat weer die adem helemaal onderuit je lichaam komen. Hè? Vanuit je zitvlak. En in een uitademing breng je die adem, adem naar je navelchakra. Weet je, weet je wat dat nou zo heerlijk is? Als je dan niet toekomt aan al die andere chakras. Nou, en je wilt het hier even bij laten, dan kun je met dat licht, dat je in je navelchakra, dus in die zonnevlecht legt, dat licht, dat kun je door je hele lichaam brengen. En dan begin je gewoon met je linkerbeen. Dan ga je zo heel langzaam naar boven. En dan zie je voor je dat je daar, al dat licht door al die cellen laat gaan, door dat bloed laat gaan, door de potjes laat gaan, door je spieren, door, je, door het vlees van jezelf, door je, door je huid. Zie dat helemaal voor je, zo door je voet en je enkel, je been. En dat je bij je, bij je onderlichaam stopt en dan je rechterbeen precies hetzelfde doet. En dan langzaam met dat licht zo dat alsof je wanneer je in, langzaam je in het water laat dompelen, doe je dat nu aan de binnenkant van je lichaam met dat licht, laat je dan helemaal toe je lichaam gaan. Dan je linkerarm, en dan je rechterarm, en dan je hoofd. Nou, ik kan alleen maar zeggen uit ervaring, dat is echt heerlijk hoor. Het voelt gewoon lekker. Maar laten we het nu eventjes alleen over deze chakra's houden. Dus de eerste twee derde. Ga nog eens een keer... Met het licht. En als het moeilijk voor je is om het licht te visualiseren, dan nou, kijk dan eventjes naar een lamp of een lichtje. Of visualiseer dat in je hoofd. Adem dat weer in en breng het op een uitademing. Naar je zonnevlecht. En richt je nu met alle aandacht op je hart. Ga rustig naar je hart toe. En stel je voor al dat gedoe van jou. Dat je je zo druk maakt om die en om die. En wat zal die dan niet van jou denken? En wat zal die dan niet van jou zeggen? Dan krijg je alleen maar hartklachten van. Dat is niet goed voor je hart. Is maar eens gewoon blij met dat hart van jou. Dat heeft het tot nu toe prima gedaan, hè? Heeft je door alles heen geloodst. Want het klopt voor jou. Maakt toch niks uit wat anderen over je zeggen? Hoe anderen over je denken? Nou, Luister naar nou je eigen hart kloppen. Luister maar. Kun je het voelen? Niet iedereen kan dat, hè? Leg je handen maar eens op. Dan kun je je eigen liefde aan je hart geven. Geef het maar de kleur groen. Dat is de beste kleur voor je hart. Zie voor je dat je je adem, je adem helemaal naar dat hart toe brengt. En de kleur groen geeft. Adem weer helemaal onderuit je lichaam. Houd die adem even vast en breng op een uitademing die groene kleur naar je hart toe. En dank je hart dat het zo goed werkt voor jou. Neem daar nou rustig de tijd voor je. Je hebt geen haast. Haast bestaat niet. Haast komt uit je ego. Laat de dingen nou eens over aan dat wat je zelf bent. Dat licht. Dat ben jij. Dat klopt ook in dat hart. Kun je daar al je vertrouwen in leggen? Dat je niet meer zo druk maakt om van alles. Ja, makkelijk gezegd, weet ik niet. Het is een beslissing hoor, die jij kunt nemen. Ik heb het ook gedaan. Dus waarom zou jij het niet kunnen? Ben ik meer dan jij? Dacht het niet, hè? Het is alleen een beslissing die je in je neemt, dat is alles. Spring die groene kleur naar je hart. En misschien is het wel zo dat je, het zou toch zomaar kunnen, een beetje last van je hart hebt. Nou, dan kun je erover nadenken om met je ene hand, je zonnevlecht geel licht te visualiseren. En bij je keel, blauw licht te visualiseren. Nou, groen. Krijg je dus blauw en geel? Zo wordt je hart, je hartchakra, een beetje geholpen. Adem nog eens rustig in het hartchakra. En ga rustig met je aandacht. om nog even op je hart terug te komen ik zag van de week een, een reclame op de televisie over je ja, had iets met het hart te maken ik weet niet meer precies en het valt me altijd op dat de kleur van het hart dan altijd rood gemaakt wordt Toch wel eigenaardig, want die kleur is werkelijk niet goed voor je hart hoor. Het is niet de juiste kleur. En de kleur voor het hart weten de mensen zelf wel. De kleur groen, de kleur van de natuur, een lekkere boswandeling, doet een mens goed. Een groen bos het geeft je rust, geeft je een prettig gevoel, het geeft ontspanning. En dat is het misschien ook wel. Rood geeft spanning. En ik zou zeggen, daar kun je eigenlijk zelf al over nadenken. Is dat goed voor het hart, als het toch al zoveel te lijden heeft, als je je zo druk maakt om van alles om je heen, in plaats van aan jezelf te denken. <laughs> dus ga nu met al je aandacht naar je keelchakra. Geef daar de kleur blauw aan, dat is een beetje korenbloemenblauw, adem dat blauw in en denk eens aan je, aan je keelschakra, wat dat voor je doet, wat het jou je leven lang je stem gegeven heeft. Misschien geef je niet alle aandacht aan je keelchakra. Het heeft de kleur blauw. Je kunt ook weer besluiten om je adem van heel diep te laten komen. En uit te ademen in je keelchakra. Heb je last van je stembanden? Adem daar dan in. En natuurlijk is het zo. Dat je, als jij vindt dat je eh, artsen moet raadplegen, dan moet je dat gewoon doen. Ik ben nergens tegen, denk toch. Iedereen heeft zijn eigen verantwoording. Maar ik kan me van, van mijn kindertijd nog goed herinneren dat ik ieder jaar verkouden was en altijd keelpijn had. En dan denk ik wel eens, ja heb ik toen gewoon nooit aan mijn keel gedacht, aan mijn keelschakken. Alleen maar op een negatieve manier eraan gedacht. Van, nou, het wordt weer winder, ik krijg weer keelpijn. Denk, waar ben je dan mee bezig? Hè? Of dat ik dan soms zo nerveus was dat ik gewoon niet meer kon praten. Dan sloeg die keel gewoon dicht. Kreeg je dan ook helemaal geen geluid uit. Of wat, eh, als je dan pijn in je keel had, dan ging je met eh, nou, hele scherpe middelen gorgelen. Nou, als je weet dat je uit miljarden universa bestaat in jezelf. Allemaal levend, levende vormen je voorstellen wat je, wat je die vormen aandoet, als je nou, met zo'n grof geweld tegenaan gaat. Dat geldt trouwens voor je hele lichaam. Dan zie je voor je dat je die, dat die cellen, hè, eh, die altijd een eigen leven natuurlijk hebben, een eigen bestaan hebben, die pijn van krijgen, hè, en, maar dat je ook die cellen, in plaats van zo, zo woest daarmee om te gaan, dat je die ook, jouw liefde Kunt geven. Maar je zou erover na kunnen denken eh, als je dan keelpijn hebt om een heel ouderwets middel eh, tegen keelpijn eh, te gaan gebruiken. En dat is heel simpelweg een, een eetlepel zout in een uh, grote zakdoek uh, rollen. Eventjes oprollen dan, hè, dat zo dat het er niet uitkuppelt. Heet water over het gedeelte waar het zout in zit en flink uitknijpen om je hals toe en... Even dichtmaken natuurlijk. En uh, lekker dikke warme sjaal eromheen. Nou, geheid hoor. Je keelpijn uh, is de volgende ochtend werkelijk helemaal over. Ik heb dat uh, van mijn oma. En die zei er altijd bij, nou, in hele vroege tijden, ik denk dus eeuwen geleden, deze zouten haring om. Nou, ik, ik eet hem liever op, moet ik zeggen. Maar dat is toch wel frappant, hè? gewoon met zout. Uh, met nou, dan zijn er nog wat, vormen die je, nog wat dingen die, die je kunt gebruiken als je keelpijn hebt. Dat is uh, dus je grote tenen, je te tweede tenen in die holte. Even uh, een beetje je voet masseren. En als je, daar een, uh, als je keelpijn hebt, dan kun je het ook voelen. Hè. Je kunt het ook van tevoren aanvoelen komen. Het is alsof daar een uh, heel klein korreltje suiker zit. Nou, dat doet dan ook. de pijn, daar wrijf je dan over of je masseert het dan. En uh, zo kun je dus die uh, keelpijn wegmasseren. Ook als je al keelpijn hebt, dan kun je dat op die manier zomaar wegmasseren. Dan gaat het zomaar over. Dat is heel bijzonder. Hè? Maar er is nog wat, wat met je keelpijn te maken heeft. Met je keelchakra te maken heeft. Kijk eens wat voor geweld je je keelchakra aandoet. Als je een leven lang onwaarheden vertelt. Onwaarheden die tegen jouzelf ingaan. Dat je eigenlijk denkt dat je meer bent dan de ander, Dat je denkt dat je hier succes mee hebt. Om zo te doen. Dat je er bijna niet van afkomt. Dat je denkt, nou het helpt toch. dat je denkt dat je anderen daarmee beschermt. Maar dan zou ik zeggen, wie denk je wel wie je bent dan? Ja, dus op welke manier dan ook, maar je belast je chakra, daar geweldig mee. En je kunt er ook over nadenken dat je, dat je voedsel via dat keelchakra in je lichaam verdwijnt. Dan zou je erover nadenken, kunnen denken of jij wel het beste voedsel aan jezelf geeft. Hoeft het niet het duurste te zijn, juist niet. Want gewone linsen zijn ook goed. Of polenta of andere dingen die je kunt combineren met lekkere, lekkere groenten. En als je vegetarier bent eh, met andere vormen. En als je gewoon vlees eet met een stukje vlees of een stukje, een stukje vis. Of denk je er nauwelijks bij wat je in je mondje stopt? Hm? Let je op wat je eet? Maar wat toch veel belangrijker is, let je op wat je zegt. Let je op wat je over anderen zegt. Daar gaat het om. Dat is veel belangrijker dan wat je eet. Dan kun je nog zo hoogdravend zeggen, ik ben veegduien. Maar als jij ruimte in jezelf hebt om te robbelen, kwaad te spreken over anderen, omdat je een leeg gevoel in jezelf hebt en denkt dat je het op die manier kunt opvullen, denk je dat het goed is voor jouw keelchakra? Die leidt de handen. Die wil jou alleen maar het beste geven. En dan ga je er zo mee om. Kun je anderen over nadenken? Ja, en dan het eten. Ik zei, het maakt in principe eigenlijk niet eens zo heel veel uit hoor, wat je erin doet. Wat je in je mondje doet. En het is trouwens helemaal niet erg om eens een keer lekker te snoepen. Lekker als een flink stuk chocolade te eten. Een lekker eens een lekker dropje te nemen. Of eens een keer flink vet te eten. Dat is allemaal werkelijk niet erg. Maar wat is dan nou erg? Als jij dat wilt, dan doe je dat toch gewoon. Zou je kunnen zeggen. Maar is dat ook zo? Is dat wat jij bent? Denk je erover na dat, dit allemaal, dat je dit allemaal, vet, snoep, uh, nou, maar op chocolade in grote hoeveelheden dan, dat je dat allemaal in je lichaam wilt stoppen, zodat je denkt dat je dan steviger en voller bent van binnen. Of is het je ego, je ik, waarvan jij denkt dat jij dat bent, Daar kun je over nadenken. En dan kom je tot geheel andere beslissingen. Dan zeg je wellicht tegen jezelf dat je graag geniet van een lekker stuk chocolade. En dat het ook genoeg is. Dat je een, dat je een dropje heerlijk vindt om eens een keer lekker te snoepen. Maar dat je besluit dat het niet nodig is om een hele zak drop op te eten. Genieten van het eten van snoep, van chocolade, van, nou weet ik veel wat, is niet erg. Maar als jij jezelf het allerbeste wilt geven, dus je lichaam het beste wilt geven, wat in jouw mondje stopt, zodat het langs jouw keelchakra gaat, als jij jezelf het allerbeste wilt geven, dan stop je jezelf toch niet vol met van alles? Maar inderdaad, vet is niet erg voor een keer. Een keer, één keer in het jaar en je lichaam is daar dankbaar om is een beetje vet te eten. Dat is goed voor de schuinheren van je lichaam. Maar je kunt er ook over nadenken dat als je al die dingen eet, dat het een gewenning voor je lichaam wordt. Want het wil er steeds meer van hebben. Want het heeft niets te maken met wie je werkelijk bent. Het heeft alleen maar te maken met dat ego, dat wat je niet bent. Om dat vol te stoppen. Het is een schijnwerkelijkheid. Het is een illusie. Je kunt erover nadenken dat het voor je lichaam een gewenning wordt, zei ik net al, Maar als jij vindt dat je dat iedere dag, of in ieder geval een paar keer per week nodig hebt... Dan zeg ik, als jij vindt hè, dat je dat iedere dag nodig hebt... Maar jij, jij bent dat niet, die dat vindt. Je werkelijke zelf hoeft dat niet. Dat geniet een enkele keer. Maar dat waarvan jij denkt dat je dat bent, dat is een illusie die je over jezelf hebt. En ik denk je vol te kunnen maken met allerlei rollen. De illusie, dat waar ik het vaak over heb, de illusie, is gewoon je ego, dat dus wat jij niet bent, wat ook niet echt bestaat, alleen in jouw gedachten bestaat. Want wat heb je nodig om die illusie, dat ego te geven, een gevoel dat je je vol voelt, Dat je dat licht aanwezig voelt. Maar dat licht voel je dan niet aanwezig. Wel een vol gevoel van volgegeten te hebben. Maar het licht is daar niet bij. En erger, erger nog, een gevoel van schuld dringt zich aan je op. En dat ego-gevoel wil je opvoelen, opvullen, weer, hè? weer een volgende dag, weer en weer met snoep, chocolade, vet nou, en noem maar op. Het ego dus, dat wat jij niet werkelijk bent, vraagt hierom en wil steeds maar meer en meer en meer. Het heeft nooit genoeg, maar dat wat jij werkelijk bent, die liefde, dat, dat, dat liefdevolle wezen, die eenheid, die heeft het allemaal niet nodig. Maar zal zoals ik dat net al zei, zal het heerlijk vinden om eens in de zoveel tijd te genieten van het eten van de aarde. Inderdaad, iedere dag, maar ook iets bijzonders. En het is altijd net als met alle andere dingen. Jij bepaalt. Jij bepaalt hoe je denkt, jij bepaalt hoe je eet. Jij bepaalt. Wat je allemaal in je mond laat glijden. Door je keelchakra laat gaan en wat je eruit laat komen, wat je zegt. Jij bepaalt en weet dat jij twee vormen in jezelf hebt en dat jij die keuze dient te maken. Welke vorm in jou die keuze van voedsel maakt. Daar ga jij over. Het ene maakt dat je geniet, en het andere maakt dat je schijn geniet. Dat dat genieten niet genieten is. Maar een illusie, want het geeft maar even een gevoel van geniet. En dan is het ook weer gelijk weer weg en dan moet je weer nieuwe vormen hebben. En ja, en wat overblijft is, ja inderdaad, schuld. En als het voor jou, voor jou nog niets uitmaakt, ja, dan, dan maakt het nog niets uit voor je. Niemand gaat erover. Alhoewel, dan zullen er mensen zijn die tegen jou gaan zeggen hoe je moet eten en hoe je moet leven. Daar nou zijn die mensen niet schuldig aan hoor dat ze dat tegen je zeggen. Jij geeft hen dan de gelegenheid. Om ze te zien, dat jij het zelf niet kunnen opbrengen, opbrengen. Om na te denken over jezelf. En ze geven jou de liefde, om jou te vertellen hoe, ze moet, hoe jij moet leven. En daar zit ook alle liefde in. Weliswaar met een kleine letter. Maar alles gaat over bewustzijn. Alles is trilling. En eens, en wellicht zie je nu, hoe de dingen hier op aarde werken. Misschien word je nu ineens wakker, zie je het? Maar ik moet verder, want de tijd dringt, zie ik alweer, oh, dat gaat toch hard. Maar we gaan verder en, Breng nu je aandacht naar je derde oog en adem weer diep in je lichaam. En ga met je adem naar je derde oog. Dat zit even, uh, dat chakra zit uh, even boven je neus en ietsje boven je wenkbrauwen. En nou, je kunt het waarschijnlijk wel met je hand voelen en voel dat het een beetje tintelt. En misschien heb je dat als kind wel vaak gedaan, zo, zo om daar te voelen. Om, oh, dan voel je het zo tintelen. En het geeft best wel een lekker kriebelig gevoel zo boven je ogen. En het heeft de kleur indigo. Misschien wil je ook dit chakra eh, in dit chakra ademen. Maar al is die adem helemaal onderuit je lichaam? Hè? Houd even vast. En breng het nu naar je derde ogen. Er zijn mensen die zeggen dat ze dit chakra willen openen hè, op een, uh, een andere wijze dan, dan de natuurlijke wijze. Dus de natuurlijke wijze via de ervaringen in je leven, de gebeurtenissen. Alles kan hè, met eigen verantwoording, maar we dienen dan altijd aan de wet van oorzaak en gevolg te denken. Je dient eerst die onderste chakra, de volledige erkenning te geven en dat krijg je door de gebeurtenissen uit je leven. Want juist voor dit chakra, dat derde oog, is het zo belangrijk. Kun je, zijn die drie eerste, die eerste chakra's in je, in je lichaam, zijn die stevige aard? Dan zou je dus voor jezelf weer die drie chakra's kunnen in en uitademen. Maar goed, laten we, ik heb nu niet zo heel veel tijd meer, zie ik. En ja, het derde oog, ik wil dat niet afraffelen, dat begint er nu een beetje op te lijken. Dus laat ik er even rustig de tijd voor nemen. Neem de tijd voor jezelf. En ook hierin, adem diep. Hou die adem even vast. En geef ook hier het beste aan jezelf. En adem rustig uit in dat derde oog. Ga nu met je aandacht bovenin je hoofd, je fontanel. Daar zit je laatste chakra, je zevende, je hoofdchakra, je fontanel. En vol daar met je gedachten in. Je kunt dat de kleur paars geven, fluweelachtig paars. Je kunt het ook de kleur wit geven. We geef het paars. Misschien voel je het een beetje tinten boven in je hoofd. Adem weer heel diep in je lichaam. Hou die adem even vast. Breng op een uitademing al je aandacht en je licht. Naar dat fontanel chakra. Naar dat hoofdchakra. Voel je de daar tientelen? Kijk eens. U ziet dat lichaam van jou. Helemaal boordevol Licht en energie. En zie voor je. Dat er zoveel. In je lichaam gegeven is aan licht. Dat er nog zoveel is. En dat het vanuit je hoofd. Vanuit je fontanel chakra uitspuiten over je heen. Als een fontein van licht uit je fontanel spuit. En voel dat licht om je heen vallen. Zie dat het tintelt om jezelf heen. En adem het weer in via je wortelschakra, je eerste chakra. En ga zo weer rustig door naar alle chakras, door je hele lichaam. En ga weer naar het topje van je hoofd. En laat dat licht weer als een douche over je heen gaan. En open je ogen. Zie voor je dat deze dag, de volgende dagen, deze nacht, de volgende nachten, zo vervuld zullen zijn. Van licht en energie en liefde. En zie voor je dat je anderen als vanzelf dit licht kunt geven. Mensen die in jouw omgeving zijn. Mensen die je tegenkomt. Maar mensen, ook mensen die naast je staan, misschien te wachten. Mensen die naast jou lopen, langs jou lopen. Waar jij langs loopt. Zo geef je van je eigen energie, van jouw licht. En zo weet je dat het altijd weer aangevuld wordt in een continue beweging. Mocht je moe zijn en geen energie hebben, of zoals je dat wel eens zegt, neem in overweging om deze oefening te doen, te doen en neem daar de tijd voor. Want waarom ben je moe? Omdat je niet geluisterd hebt naar je lichaam. Naar het voor velen toch onbewust zijn. Dat je wel degelijk zijn ge, heeft gegeven om eventjes te rusten. Om even naar je eigen zelf te luisteren. Om even de tijd te nemen voor jezelf. Je gaat maar door en door. Dan kun je dat wel doen, maar op een gegeven moment hoor je die waarschuwing niet meer en maak je je eigen energie op. Je hebt geen tijd meer voor jezelf. Je geeft jezelf niet meer het allerbeste. Je loopt en je gaat jezelf voorkomen voorbij. Daar kun je behoorlijk ziek van worden. Je raakt energie kwijt. Maar kijk of je hier iets mee kunt doen. Neem de tijd voor jezelf, ook al is het maar eventjes. Sta stil bij jouzelf. En dan zie ik dat ik toch weer over de tijd bijna heen ga. En dan zeg ik nu toch maar het eind van de, van de lezing. Dat ik je heel erg bedankt voor het luisteren naar En dat je de herhaling kunt horen. Ook via mijn website yhra.nl en via dizlauein.nl. En nogmaals, je mag me altijd mede met vragen. En ook nogmaals, bedankt voor het luisteren. En heel graag weer tot de volgende keer. Dag lieve mensen. Dag. Tot ziens. Dag.